Goed eerst, kijk, het is goed begrepen, de in, in, in, ja, in grote lijnen moet je begrepen het principe van de correctie. Wat is het principe van de correctie? Dat is, het is goed in de gaten. Je moet geen tekeningen maken. Alle tekeningen zitten in je hart, moet het zitten. Begrijp je, probeer niet, je komt niet uit met de tekeningen. Ik doe alleen tekeningen, alleen als het kan niet anders Maar probeer het niet. Alles is een kwestie van Djinsfirot zijn er. Dus de krachten of vijf zeggen Djinsfirot. Wat is de correctie? Wat is de hele correctie? Malgoed. Yeah, ja, dat is de schepping. Dat ben jij. Dat is alles wat je, al jouw waarnemingen van binnen. Wat je voelt. Wat jij, dat is, is malgoed. En yeah, je wilt het corrigeren. Waarom wil je het corrigeren? Je wil een ander niveau van het leven. De mens wil een ander niveau van het leven. Hij wil zich met het licht verbinden. Waarom? Het licht is eeuwig. Ja, het licht geeft leven. Terwijl mijn goed wil alleen maar, brengt mij alleen maar dood. Ja, na elke behagen, naar alles wat ik een beetje nuttig, dan heb ik daarna kater van. Ja, als iemand dat nog niet heeft, dan dan is hij nog, natuurlijk nog niet uitgekomen uit de ei. Uit de ei. Ja? Dus, nou ah, oké. Okay. Maar dan wil ik mijn ervaringen leren mee. Dat dit leven veel alleen veel ellende brengt mee. Alleen ellende omdat ik niet in overeenkomst ben. Niet overeen, met, Niet in overeenstemming ben met het licht. Ja, wat leeft altijd? Wat moet ik doen? Ik moet mijn wens kleiner maken niet omdat ik omdat ik het zo wil maar omdat anders kan het niet het is zo'n proces Wat wij vertellen welke hoe dat zit in elkaar in de absolute en welke manier wij we verkrijgen de vervulling nou dan maak ik mijn wens kleiner hoe wie is wie wie hoe kan ik is wat is de eerste instantie om ik kleiner te maken om te van correctie ik, malgoed, kan geen licht ontvangen. Wij ontvangen hier op aarde alleen maar kiek, alleen maar klein lichtje. Van alles wat hier op aarde is, alleen maar klein lichtje. Uh, wat uh, legitiem, wat ontvangen wordt, door die, door wie? Wie weet nog, van de zoger wat hebben we geleerd? Wat is de kiek wat wij ontvangen? Huh? Nog niet. Nevers wel, maar wij ontvangen dat. Wij ontvangen alleen maar dat. Wat wij ontvangen? Wij ontvangen. Ja, ja, ja, hè. Nee. Wij ontvangen van dat. Wij ontvangen alleen maar van dat onderpootje van de koef. koef. Rinner je nog? Ja. Onderpootje van de koef. Dat, dat legitiem wat de onreine krachten ontvangen, dat zijn wij. Binnen ons natuurlijk zitten. Ook nevers, alles zit bij ons. Maar dat zit als het ware gebr al in eng mengsel met de onreine krachten. Dat, zijn, dat is de mens. Duidelijk, en niet iets goeds in zichzelf. En dat moet ik dan, dat we leven alleen maar van dat, iedereen herinnert je nog dat de koef. Dat legitiem, wat van al aan ons gegeven, hier aan de mens wordt gegeven, alleen dat. En daardoor wordt dat, is, wordt dat is dan voor eten, drinken, gezin maken, goed genoeg, voor dat kleine, kleine, kleine potje van, het, van de koef, wat, wat wij ontvangen. In plaats van alle 22 letters. En waar ligt koef? Dat is een vierde letter bij het einde van alle letters. Qua, qua kracht, alleen dat ontvangen we hier op aarde. Alle 6000 jaar. Legitiem. Dus, en dat geeft alle plezier hier op aarde. Dus, eten, drinken, familie, weet ik veel dat soort dingen, uh, seks en alle andere dingen, dan, hoe het, rijkdom, uh, wetenschap, ja, tot en met Einstein toe, ja, en dat soort, dat, ja, en tot, met, tot en met Einstein, en Beethoven, en Mozart, allemaal, 2%. allemaal ontvangen, ah? 2%. allemaal ontvangen we dat alleen, van dat, van dat, van die, inderdaad, van die, van die, uh, van die onderletter, onder, onderpootje van de Kuf. En niet meer. Dat is ook wat Einstein had gezegd. Dat we maximaal, maximum gebruiken we onze capaciteiten voor 2% van de krachten die we hebben. Hij zegt van verstand, bedoelde, van orgaie, van het echt, van, de, van het heilige. Hij noemde dat anders, want ze was, was ook een product van deze wereld. Dat is allemaal wat, alle 6.000, alleen dat, de getien. En dat is niet voldoende, dat is alleen maar... Kijk nou, de mens wordt tot hoofd van een staat. Ja? Een mens wordt president. En kan en begrijp niet wat het wat, kan niet zijn, kan niet correct gecorrigeerd worden hier in deze wereld. De ene die dan die dan uh, legaal, legitiem met een volwassen vrouw dat doet een president, ja of niet? Uh, en doet het legitiem met, haar, met, met, met, met, met de wederzijdse goedbevinden. Nou, dat was ellendig genoeg. En toch, en toch uh, en dat was ellendig genoeg. Ja, maar goed, dat is toch niet een crime, crimineel. De anderen die dan, die dan, ja, maar je dat? iemand komt, wordt de, de, de grootste in de wereld, politiek, politiek gezien, wordt de president van de grootste mogendheid. Maar begrijp niet, het is niet gecorrigeerd om zijn krachten te behouden, te, te werken, om gecorrigeerd te zijn, om niet uh, afges, af, afgeslagen afgeslag te worden, ja, te worden, door een vrouw, bijvoorbeeld. Ja, bedoel, door, niet door vrouwen, niet door vrouwen, door, door zijn eigen uh, onkunde, door zijn eigen lusten, is niet gecorrigeerd, nou, is dat, een, is dat, is dat iets. De andere die dan, die wordt dan een top, top iemand bij ergens nog, op een andere manier, maar is een top, alle top heeft bereikt. En toch, veel, in vele mindere mate, kan zichzelf niet behouden, toch niet, kan zichzelf nog zijn lusten, zelfs niet subliem, ook niet kan die behouden. En die gaat weer op ergens daar een vergadering, zo, en hij was een beetje zo joviaal en bach, en gaat die knijpen, een vrouw, uh, uh, uh, in zijn in haar, in haar, Billen, ja, de billenknijper. Ja, de andere is dat. Goed door je toe. En de andere is, dan weet ik, die andere, die is, ik zou wel niet willen zeggen dat de naam van die andere was, ja. Die andere was die grote Amerikaan. Maar, maar die andere is, en nog een andere heeft, uh, een president van een land die helemaal een, een, een geweldig man is. Hij is zo'n een een engeltje om te zien. Ik was altijd trots op deze man. Ik dacht, nou kijk. In dat land, kijk nou naar een president van een land, kijk nou hoe aardig hij is, hij is echt een, een, een, een, een engeltje, echt een duifje. Kijk nou, en dan horen we nog verhalen wat veel erger zijn dan de uh, heren doen die, die daar dus niet buiten het land Israël zijn. En in dat land wat gebeurt, iets wat nog erger is dan die ellende, dan bij de buitenwereld is. Zie je wat ik bedoel, wat ontbreekt nou aan on, on die man, wat moet je dan, wat moet je dan, moet je da uh, uh, doet het allemaal, wil je dat kan je niet, kan je niet afblijven, je kan aan ergens anders die dingen doen, je hoeft niet de secretaresse's aan te pakken, weet ik wel, van alle andere kant, je kan het op een andere manier doen. Maar er bestaat ook een code. De mens moet de code niet doorbreken. Als iemand wil macht. Dan moet je dan de macht. Aan de macht hangen. En proberen zichzelf al zijn lusten. Alleen voor de macht aan te wenden. Duidelijk. Maar niemand kan in deze wereld. Niemand is opgewassen in deze wereld. Om, om zijn lusten uh, te beheersen. Duidelijk. En dat geeft aan de mens. Op een bepaald moment moet de mens al uh, beslissen. Dat. Nee, ik wil mij een keertje corrigeren. Eigenlijk En niets in de wereld helpt. Niets helpt in de wereld. Behalve Eigenlijk. Geen religie helpt de mens om zijn lusten zijn lusten te ja, zijn lusten te te beheersen. heeft ooit geholpen. We zien het, we horen het wel. Overal horen we dat wel. Eigenlijk, Maar waarom niet? Omdat de mens kan niet werken hier onder de parsa, onder zijn midden. Ja, boven zijn midden kan je wel een Engeltje zijn, zijn, maar onder de midden, onder zijn midden, ja duidelijk, onder zijn midden is het een monster. En de hele bedoeling is, dat de mens moet zichzelf, wat is dan de correctie, zichzelf kleiner zijn wens maken. Niet dat ik wil klein worden. Ja, ik zou willen van alles maar ik zie wel dat het brengt mij niet de redding dan ga ik van mal goed mij aansluiten als puntje bij de Jesod, want alleen van Jesod kan ik een licht ontvangen, ik kan niet ontvangen hier op aarde, alleen ben ik aangewezen op die op die op dat staartje van de koef en dat geeft mij hier op aarde ik benauwdheid alleen ik voel dat ik niet. Ik kan alles, alles in deze wereld bereiken, dan ben ik toch wel een arme luis. Ja, duidelijk. Ik kijk naar al die ministers, al die, al die hoe heet het, laat staan gewone volk, gepeupelde. Kijk nou naar die, naar die religieuze leiders. Precies hetzelfde, alleen die doen het stiekem. Duidelijk, alleen stiekem doen ze. Geloof mij, mijn vrienden. Iedereen, allemaal stiekem doen ze dat. Of dat op een andere manier, of dat, of dat. Of allerlei, allerlei andere geheime dingetjes. geheime, uh, geheime In het geheim gaan ze de schepper uh, op het licht, gaan ze, corrumperen uh, zij zichzelf. En daarmee ook de schepper. Geen, hier op aarde is geen oplossing zonder jezelf, Klein te maken en aansluiten, steeds in elke toestand aan je zood, ah, dat hebben we in onszelf. Dan kan ik van je ik wel licht ontvangen. Begin ik een licht ontvangen. En zo ga ik dan stap voor stap verder van je soort naar Gode. Naar, naar en natuurlijk, overal heb ik je soort. als ik zeg dat ik steeg op naar je soort, betekent naar je van je soort. Je zoot, heet ook tien. En zo ga ik verder, naar ga ik ontvangen van wie? Ja, ja, zo dus, so op die manier. Eerst ben ik de kleinste van het klein. Nee, natuurlijk is het niet zo. Het blijkt wel zo. We zeggen zo, ik ga naar je Maar als ik ga naar je betekent dat ik alleen maar één kli heb. Welke? Kater alleen. Oké, okay, ik ga natuurlijk van mijn mal goed naar je Maar ik krijg je pas echt je van wanneer ik dat ik alle heb, ja of niet, wanneer ik pas die in de heb, dan heb ik ook jesod. maar nu heb ik nog niet heisdeleke jesod. ja duidelijk. ik ga van mijn natuurlijk kant, naar mijn kant, naar boven naar jesod, ik klamp, aan jesod. maar dat betekent niet dat ik het kreeg, dat ik kreeg al jesod. jesod verkreeg je alleen al, al, in de hoogste toestand. eigenlijk of niet? want er is bestaat in, in een tegengestelde verhouding tussen lichten en kilim. Dus als, als ik alleen maar één sfera heb mij aangehecht aan, aan die soort wat heb ik daaraan gedaan? Heb ik alleen maar één sfeera, één parsoef, alleen van één ketter heb ik alleen maar. Ja, qua kilim. Maar daar heb ik alleen maar licht nevers. eigenlijk zo op die manier. Maar altijd in elke sfera waar ik op, op, op, waar ik dus uh, binnenkomt, daar heb je ook ketter van die sfera. En dan ga ik zo opbouwen van ketter van die sfera. Van de kilim moet je opbouwen van boven. Ketter van, laten we zeggen, ketter van zoot. Hoe ga ik dan? Naar de ketter, ga ik naar de ketter van Jesod. Ja, hoe kom ik eerst naar de ketter? Ik kom naar de ketter van de ketter van Jesod. Naar kilim. En dan ga ik opbouwen van, van de hele ketter ga ik uh, uh, uh, opbouwen. Ja, dus ik krijg meer wilskracht et voor het goede. Ga ik opbouwen van ketter, binas. tot aan de jesot komen, dan kom ik tot de jesot van de jesot, ja, oh, niet van de jesot, sorry, dan kom ik dan van de ketter van de ketter, want uh, jesot kom ik pas aan de echte jesot, maar dan kom ik dan naar de jesot van de ketter, dus van mijn eerste klie kom ik dan de jesot van de ketter van mijn klie, dan heb ik dan opgebouwd en dan heb ik dan dan komt er, en de grootste, de grote ziwoek komt er dan van Malchut, van de nukwa en Ziranpin en Jesode van de ketter van mij, ja, van mij. En dan, door die ziwoek, kom ik dan naar de volgende traptreden, ja, door dat, dan komt er een licht, waarbij ik kan, dan kom ik dan in de ketter van de volgende sfera op, opgetrokken worden, op die manier word ik er. niets anders, Tien sferot. als je iets tekent bij jezelf, altijd tien sferot moet je teken, tekenen, wat nog meer, of kan je ook zo bijvoorbeeld tekenen van die, hey dat, ik doe het soms zo, van die, weet het, van die eh, schaaltjes, ja, so klie als schaaltje, waarom, dan heb je voorkant en achterkant, ja. waar, ja, waar dus rechterkant, dat is dan, de uh, voorkant van de klie. Want de klie heeft voor- en achterkant. Dat moeten we ook leren. En dat yeah? zullen we allemaal leren, stap so, voor stap. Dat zullen we zien hoe dat werkt. Dus altijd voorstellingen maken alleen binnen het mechanisme van de Kabbalah. Dus tien sferot hebben we niets meer. En die verhoudingen daarmee. Wat doe ik daarmee nu? Waar, wat moet ik nu? Kleiner mijn wens maken. Maar de hele bedoeling is hoe? Wat is de hele bedoeling? Als ik dan aanhecht aan je dan heb ik wat? Dan heb ik alleen maar, begin ik dan met de klieketter. Ja, of niet? Van één sfeera. u hem door welke sfeera? Ja, dat is... En ga ik zo... Maar de bedoeling is niet blijven daar. Maar de hele bedoeling is om lager te komen naar je soort van die sfera. Dan verkrijg ik dan een licht gaia, Ja, of niet? Dat is dan de volmaaktheid wat ik verkrijg. En daar heb ik al die verhoudingen. Daar heb ik dus in elke sfera die ik bereik, daar heb ik, in, heb ik dan ook die verhoudingen van rechts en links. Ja? En de rechts en links, daar heb ik op alle niveaus. Op niveau van, van Kilim bijvoorbeeld, van Kilim is gesproken. Dan heb ik wie? Gochmein binnen van Kilim, ja of niet? Rechts en links. En die ook zijn eerst altijd in, de, in confrontatie met elkaar. Ja? De bina, die wil dan, die wil dan geworot, of uh, die wil dan, uh, en chokma is chassadim. Chokma is, chokma, is de kracht van chassadim, alleen de, het niveau van chokma. En zij gaan met elkaar vechten, als het ware. Manlijk en vrouwlijk, ja, totdat ze komen tot Zivug, en ze, tot Zivug kunnen komen, ze tot door mijn uh, man, door mijn, ja, opbrengen van mijn man, van beneden breng ik het op, maak ik mezelf als het ware klein, Komt het daar naartoe, we noemen we dat uh, daad, op die manier gaan we stap voor stap, dan gaat het weer licht lichtzaken naar beneden, de hele bedoeling is dat de licht zak naar beneden. Natuurlijk het niet, begint niet met de daad, begint het altijd, de eerste klie is, is ketter, we noemen dat, of dan we hebben we dat, en dan gaat het weer naar beneden, het is dus eigenlijk uh, op die manier alleen spelen goed met lichten en kilim. Hoe dat licht komt binnen, naar welke klie? en welke klie is daarvan van de, de tegenovergestelde uh, verhoudingen tussen uh, lichten en kilim. Dus wat hij ons hier vertelde, uh, was uh, wat anders was dan wat ik vroeger had verteld, dat... De rechterlijn blijft altijd intact. En de linkerlijn blijft ook altijd intact. Onthoud ja. het, niets verdwijnt in het geestelijke. Alleen nu komt er iets extra door mijn, door die door mijn, mijn optrekken, door mijn goede daad, ja. Optrekken, daar komt dan iets extra. Uiteindelijk, ik veroorzaak, ik veroorzaak aan mijzelf, en aan de wereld en iets extra, hoe, wat is die extra, dat ze gaat plaatsvinden, dat betekent dat de shalom, shalom komt tussen rechts en links, en dan kan de rechts en links zijn, zijn op het lagere niveau, ja, op, de, op het niveau van onder, uh, op, sorry, sorry, onderzet, onderstel, onderstel, op het niveau van rechts en links hebben we ook overal, hebben we ook in het middenstuk van de parsoef, en we hebben ook in het hoofd, dus ik veroorzaak dat, dat nu gaat in een ziewoek, wat we extra belangrijk vandaag hebben geleerd, dat rechts gaat zich insluiten in links. Maar links blijft bestaan. Eigenlijk niemand gaat dan zeggen tegen de links, nou, je moet allemaal opgaan in de groep, of weet ik veel, of in een massa, in een links, rechts, moet je dan helemaal overgeven. Nee, absoluut niet. Rechts, links maakt een concessie links zegt, wat betekent dat rechts gaat zich insluiten in, in, in links. Als links dat niet wil, dan kan het nooit. Dus links, die maakt concessie. Links zegt, oké, okay, oké, okay, oké, okay, ik wil wel rechts ontvangen, ik wil wel chassadim ontvangen. Ja? Ja, begrijp ik dat? Ik wil niet vechten. Waarom? Op een hoger niveau, door het goede te doen, want ontstaat zo, en ook omdat om ook om de links, links voelt, voelt zichzelf onvolmaakt. Aan de ene kant volmaakt, ik ben apart iemand. Aan de andere kant, zonder chassadim, is het toch niets, kan je niets ervaren. Dan zegt links, ik maak mijzelf nieuw kleiner, mijn, mijn woord door chassadim. Maar dan verkrijg ik iets, levenskracht. Ja, verkrijg kan ik wel minder worden natuurlijk. Dan de compromis, maar maakt altijd minder, ja of niet? Een sluiten van compromis, maar maakt altijd minder. Maar wel de realiteit. ja, nieuwe realiteit, wat leven, wat oplossing biedt. Dat is wat links doet. Dan we in links hebben we dan rechts en links. Maar van de kwaliteit links. En dat zegt hij ons, door die links die rechts heeft ingesloten in zichzelf, daar, daar komt het licht, licht Gaia. Van links, altijd komt van links. Ja, dat bedoel ik. En in de rechterkant, aan de rechterkant, is het insluiting van rechts, want dan ook rechts gaat ook zeggen, ja, een nieuw, ja rechts ligt ook zijn eigen stukje rechts, insluiten in links, betekent dat hij zich ook een beetje kleiner gemaakt had, die gaat zeggen, dan rechts zegt, oké, okay, en nu ga ik ook een stukje, een stukje van links in mijzelf opnemen. Dus ik word ook, qua Gassadim word ik dan minder dan wat ik was. Heel, maar niks, niets verdwijnt van het geestelijke. Dus volle 100 daarvoor was het 100 procent rechts, en 100 links, altijd bestaat. Onthoud dat er goed, speel ermee. Dat jij niet denkt dat het die komt en dat het die andere bestaat niet meer, bestaat alles. Eigenlijk. Alle wensen die je had ooit, alles bestaat. Alles is opgeschreven in het boek. Eigenlijk. Jij bent misschien nu uh, een aardige man geworden. Ik bedoel, een rustig, ja, niet meer wild zoals vroeger. De wilde haren zijn ook een beetje uitgevallen. Ja, of een beetje grijs geworden, zo. So, alleen met je ogen kan je veel meer doen. Maar vroeger kon je ook nog anders eh, dingen doen. Ja, meer, meer actief. Eigenlijk of niet. Maar betekent dat jij minder, dat die anderen, dat die gevoelens die anderen, die vroeger waren, dat die, dat die jij kwijt hebt. Jij hebt verdrongen dat. Maar ben je dat kwijt? En daarom kan een mens dat in onze wereld absoluut niet met zichzelf niet, niet, zichzelf niet redden. En daarom is het eigenlijk ook niet eens een, uh, een zonde te zeggen dat iemand zoiets zo doet. Maar alleen een positie, positie in de staat, als iemand al zo'n hoge positie heeft. En dat mens dan gaat op die manier nog, laten we zeggen, met geweld yeah, zijn zinnen door te drijven. Door uh, uh, iemand, uh, laten we zeggen, op die manier... ...seksueel... Qua, ...zonder... Eh, ...hoe zeg ik dat... ...zonder... Eh, goed, be, ...goed... ...samen, dus gezamenlijk goed bevinden van elkaar... ...dat ook dat niet, niet klopt... ...maar... Ja. ...dwingen de te iemand anders... ...dat is absoluut natuurlijk... qua mensel, menselijk is het natuurlijk eh, verschrikkelijk... ...maar als je kijkt naar een kabbalistisch gezien dat, ...dat is dan een kinder, kinderspelletje... ...dat is absoluut niets waarom ook die president alleen maar neemt, alles wat hij is, en wat hij ook mag, mag, mag zijn, is niets anders dan, dan dat hij put alleen van dat onder, onder potje van de eigenlijk, ja. En de massa verkrachter. ja, die doet precies hetzelfde, is niet anders dan die andere president, niets anders. Die, die man in, de, in Amerika, in de Canada, die dan 49 vrouwen heeft vermoord, nou, heb je dat gelezen? Nou, is, het dan, is, het dan, is hij dan erger dan een of een andere president? Absoluut niet erger. Alleen naar menselijke verhoudingen, afspraken, is het natuurlijk verschrikkelijk, het is even verschrikkelijk of even niets. Waarom is het niets? Wat is dat zonde? In deze wereld, het kan niet anders in deze wereld. Absoluut kan niet anders. Want nog deze... Nog die president is voor een jota gecorrigeerd. En nog die andere, die, die maniak, die 49 vrouwen. Het, trouwens, interessant, 49. Hij had gezegd, <lacht> hij wilde alleen nog eentje. Nog eentje, dan zou dat volmaakt zijn. Ach, ja, dat. Want 50 is dan de bina de mina van de onreine krachten. 49, dan 7 x 7. Dat is echt de maximum van de onreine wat men kan berekenen. Is 9 x 7 in de onreine krachten. Ja, hij zegt, nog eentje zou ik willen en klaar. 7 x 7. Ja, 7 x 7, sorry. Ja, precies. 7 x 7. inderdaad. En nog eentje was het klaar. Hij zou inderdaad klaar zijn. Waarom? Dan heb je de ultieme mate van de onreine ontvangen daar. Maar natuurlijk, dat, dan loop je het, kom je tegen de, tegen de, tegen de lamp. Ja. Maar. Wat ik bedoel nogmaals, nog een keer. Ja, ik begrijp iedereen. Niet eens te blamen. Niet eens te blamen dat een president of dat weet ik dat hij so zoiets doet. Want wat kan een mens in onze wereld aanrichten? Ja, kan iets een mens in onze wereld? Absoluut geen enkele correctie heeft de mens in onze wereld. Alleen de uiterlijke poetswerk puts, alleen. Weet je wat, ja? Hij, hij maakt zijn berekeningen en zo. Ja. Kijk, uh, als ik nu niet, of ik nu ga naar, naar, ja, naar een, een andere vrouw of iets anders, of ik blijf lekker liggen, wat moet ik doen? Nee, well, lekker liggen is beter, dat is wel voordeliger, of dat is wel goed voor mij, beter voor mij nu, aardiger voor mij nu. Ja, op allerlei manieren dan, dan, dan, dan, dan zoiets te doen. Alleen, alleen berekening maken. Eigenlijk. Ook een religieuze mens maakt ook berekening. Waarom? Hij zegt: Nou, natuurlijk, is niet geen religieuze mens is gecorrigeerd. Denk niet dat ik iemand aanval, God verhoede, absoluut niet. Maar ik bedoel, niets in onze wereld is gecorrigeerd. Dus onder, hieronder is niet gecorrigeerd. Van boven, je gelooft in dit verhaal, in dat verhaal, maar niet gecorrigeerd eronder. Wat zegt hij dan? Natuurlijk, al die lusten van onder heeft die allemaal natuurlijk in volle mate. Net zo als die andere verkrachter, of wat dan ook. Alles heeft die in zichzelf. We heeft hij het minder. Door het verhaal wordt het minder. Wie, heeft het, wie kan het wel? Alleen hij denkt zo. Hij is getraind in zijn denken. Hij zegt, wat zal ik doen? Zal ik dat doen? Die zonde doen? Of niet? Of nee, of zal ik nog toch wel... Bleven wachten. Wat is dan dit leven? Nou, oh, ik ben nog, ja, nog zo. Dan verkreeg ik de toekomstige wereld. <laughs> de toekomstige wereld. Dat is zo, so, ja? So, yeah. Precies, dat komt er. Zo ook zegt, als een kindje zo. Nog drie nachten slapen. Dan komt er sinteklaasje, klaasje sint Dat is precies hetzelfde. Wat zouden het religieuze mensen precies hetzelfde? Heeft hij niet de lusten die anderen heeft? Oh, in volle mate, absoluut. Hij zou willen hele kerk verkracht. De absoluut, allemaal, allemaal van A tot Z. Alles begrijp je dat alles daar was. Ik zeg bedoel ik natuurlijk niet in de of de kerk. Ik bedoel ik absoluut niet. Moet je mij nooit ik ik heb absoluut geen enkel absoluut geen enkel uh, er, voor voor iemand anders maar dat is hij uh, iedereen dat zo, in onze wereld is niet anders, dus mocht je ook die, die president, ook, ook president moet je ook niet kwalijk nemen het is maar een beetje, ja. so, net zo'n beetje als de andere beetje, dat is niet zo alleen wat kwalijk is ten eerste, einding ding wat kwalijk wat, wat we moeten nemen, want dat is in het hele land plaatsvindt dan gaat het waarom het hele land ligt ook heel naar beide, al het, daar komt, alle, alle stralen van licht komen daar. En dat is jammer dat het zo is, want wij allemaal leven of wij ook daarvan. En nou, duidelijk, dat is in dat land te zondigen, beter niet geboren worden, om in dat land te zondigen. Duidelijk, daarom zitten wij nog hier, <laughs> omdat wij zijn nog niet klaar om dat, de, daar te komen. Als je daar komt, dan moet je echt weten dat, en nu is het, Schluss. nu weet ik wel dat ik niet meer kan zondigen, dan kan je naar dat land gaan. Eigenlijk Anders moet je daar niet, niet, niet doen. Want daar is het, daar is het epicenter van al het, van al het goed. Dat zit, zit in het land zelf gewoon ingebakken. Eigenlijk En daarom elke zonde die daar begaan, wordt begaan, is natuurlijk verschrikkelijk. En zonde betekent het? dus dat is, uh, nog een klein beetje gaan we even, even kabalen. Dus we gaan naar beneden naar de regel 38. We ze, we ze meer, en dat is wat hij zegt. Uwe shaata et hazamir higia 39. Eden lekatsets hayavin bij alma, erg mooi om nu dat toevallig. Dat is mooi om dat even nu te, te onder ogen te krijgen. 38. We zeggen om, dat is wat hij zegt, de zoger. En op dat moment. Et de tijd van het snoeien is gekomen. Uh, 39. eden de tijd bealma de tijd om de de bozen de dat om de, uh, de boosdoeners van de wereld uh, af te snijden. punt dubbele punt komma dat wil zeggen. bij de volgende pagina Yudbet de rechter Kolom de Jesterichov Shemitra bimre shaim baulam in de tijd, wanneer de boosdoeners in de wereld toenemen, hier is belangrijk voor ons wat hij ons vertelt, dat vanwege hen wordt het en vergro vergroot zich het aangrepen, aanzuigen, van de klipot en de citra agra in de wereld. Alderach Shahaya 3 was man door Hamabul zoals so het was in de tijd van, de zonde, van de <tot> het zondevloed. Shenimcha michamat ze kolakiyum. Dat alles wat bestond werd weggeveegd, weggevacht, weggeveegd. Ja, weggeveegd. Ja? Weggevacht. Alles, alles wat leefde was weggevacht. Vanwege de uh, uh, enorme toename van de bosdoenerij. Bo uh, vier, riné, als een, leef nee, hou lam. Dat kan na, let op wat je ons vertelt nu. Geweldig wat je ons vertelt nu. Dan is er aan, uh, aan de bewoners van de aarde. Geen correctie, geen reparatie meer nodig. Anders, ella al-idei, hagiloui, Shella mogen, ella in. Behalve dan, dan, door middel van de onthulling van de hoge mogin. Dus van de Gaia. Dus als er zoveel so ellende in de wereld is, weet so je, zoveel, kijk, niet zoals het nu is, maar zoals in de tijd was van de. Uh, zondevloed, ja, dus alles was toen, toen verkeerd. Alles was verschrikkelijk, was was, geen mens was meer te vinden die, die het goede deed, behalve, behalve Noach. Mm -hmm. Dus dan zegt hij dat zelfs dan, herbert, dat nu, zegt hij dat, is niet meer, niets te repareren valt meer, behalve het door het aantrekken van het mogen van Gadlood, van de Gaya, mogen van Gaya. Als wij zouden nieuw mochen van Chaja flink kunnen aantrekken, dan is het reparatie mogelijk. Zie je dat wat hij zegt? Alleen door de mochen van Chaja. Waarom? Kijk nou waarom. Schehem ha mochen de Chaja. Dat oh, dat zijn de mochen van Chaja. Hoor je wat hij zegt? Dat is een stap voor stap. Gaan we naar die correctie, naar die readingsformule. Dat door de mochen van Chaja kan men... Uh, de grootste mate van de bosdoenerij doen keren. Doen, doen repareren. Kmoshe Echtov, Kmoshe, Kmoshe, Kmoshe Omer we gelegd zoals hij bleek vertellen. Punt. We zegen Omer en dat is wat hij zegt. Amai ishtazivu zegen. Begin. De hanet zanim ru En dat is wat de zoger zegt aan het einde van, uh, van deze grondtekst, zoger van de uh, zog oud wat we nu behandelen. Uh, amai, stasivu, waarom zijn ze gered? Die boosdoeners, ja, dat was gezegd, waarom zijn ze toch gered, die boosdoeners? Zeven, begin de hanetsanim, niru, omdat de beplantingen zijn verschenen, dus beplantingen, we hebben geleerd dat. Dubbele punt. Pirouz. Uitleg. De uitleg. Lama v'nei haulam. Acht. Mutsalim. Dus, Hij gaat het vertellen ons. De uitleg. Lama v'nei haulam. Waarom de bewoners van de wereld. Mutsalim. Michlia, Worden gered. Van de, af, van de af. Van de af. Van de af. Afgrond. Nee. Van de. Van de afgrond. Kan je zeggen? Van de afgrond. Van de vernietiging. Zoals het geval was in de dagen van, het zond, van de zonvloed. Waarom? Waarom zijn ze toch in leven bleven? Waarom zijn ze toch gered? Zegt hij. Hoe? Negen, mishum, shehanezanim, nirubar. Dat is omdat die stekjes zijn zichtbaar. In de aarde. Ja? En de aarde we dat Malchut, ja? Kigiloui, ja. hamochin, tien, de haya. Let op wat je ons vertelt, is het laatste wat we nu doen. En het is geweldig om daarmee naar huis te gaan. Kigiloui, hamochin, de haya. Ma weer et haklipootmea arets. Shehia malchut. Want het onthullen van de mochin, van haya tien. Ma doet voorbij, voorbij gaan, voorbij lopen, voorbij lopen van de klipoot, mega arets van de aarde, dus de, de, het licht ga ja, je, die doet allemaal zuivert alles, klipoot, komen niet meer aan de, ja, die verdwijnen, klipoot, helemaal goed, de aards, het land, de, etla, de grond, het land, het land is maar goed, dus dan de klipot door, de, door het licht ga je, alle klipot die voorbij gaan, of zeg dat voorbij gaan, die verdwijnen. We eenaan, je geloot, gesba, od, en ze kunnen haar niet meer aangrepen, die mal goed. Dus telkens, wanneer het licht ga je wordt aange, aangetrokken, en het is altijd momentopname, het is niet, we kunnen niet, wie heeft de kracht, om dat steeds te doen. Natuurlijk steeds meer en meer, maar het is altijd momentopname. Dat men alle, en dan alle clipoten zijn weer uh, non-actief worden gesteld. En er steeds meer. 66, Dat dat is het geheim van wat geschreven staat. Wat, wat de schepper had gezegd. uri uh, Tiga, Liza Brit, Zoals so de schepper had gezegd. En ik zal hem zien. De schepper zei, ik heb de, de regenboog als teken op, opgezet in de, in de hemel. En ik zal niet meer, zegt hij, ik zal niet meer de mensen, kinderen vernietigen zoals ik dat deed met de zondvloed. De zondevloed. schepper heeft dat gezegd. Toen, ja. Yeah? Waarom? En hij zegt dit zoals geschreven staat. Waar ik ga. En hij zegt. En wanneer ik zal zien. Ik zal kijken. Zien. Kijken naar die regenboog. Zal ik herinneren mij. In herinnering brengen mij. Verbond, het verbond dat ik met de mens aanging. Eigenlijk. Wat betekent dat? Hij gaat nog verder ons vertellen. Maar. Kijk. Wanneer ik zal kijken naar die naar die, de schepper had gezegd, ja, ik zal kijken naar, ik zal niet meer de mensheid vernietigen, maar als hij het, als het, als slecht zullen doen, en dat ik zal, ik zien dan die de regenboog, zal ik kijken daarnaar, en zal ik dan mij het verbond in herinnering brengen. Ja, verbond is je De mens, het verbond met de schepper is jesot. En dan en ook de kershet is ook jesot, we hebben ook, ook gezegd, de regenboog is ook jesot. Waarom? Het verbindt jesot, zeer en bin, en mal goed. Ja? het De hemel is zeer en, bin. en de aarde is nukwa. En dan zal ik het niet meer vernietigen. Ja, waarom betekent dat? Waarom niet? Waarom dan via zood? Waarom zal ik dan niet vernietigen? Want ik zal kijken, kijken, zien. Betekent gokma. En ik zal haar zien, zegt hij. Ik zal haar zien, reitiega. Ik zal haar zien, zegt de schepper. De die regenboog. Zien betekent chogma. En ik zal verbond doen herinneren. Wat is verbond? Verbond is je zoot. Dus ik zal de keken, ik zal de verbondenheid zien tussen je Tussen de maalgoed en je zoot. Mm -hmm ja duidelijk wat je zegt en ik zal dan herinneren mij liskor liskor komt van het woord is betekent liskor kijk naar het betekent ja ah, yeah, be betekent uh, is manlijk liskor betekent van het woord zakar mm -hmm. daar zit dus onthouden of <coughs> zich in herinnering brengen dat is manlijk dus ik zeer en zal mij breed de, de zal ik dan zal de, uh, het verbond van de wereld zal ik dan uh, in herinnering brengen. betekent verbond betekent jesod, En olam, wereld is malgoed. Dus ik zal mijn in herinnering brengen betekent uh, mannelijke. Zachor zal ik dan licht, licht gaaien, zal ik dan doen. Uh, in je brengen via je sod van ziranpi naar de malgoed. En daarmee zal ik de wereld niet kapot maken, duidelijk kapot worden meer, de wereld niet meer kapot gemaakt dat zelfs als, zelfs als de aardse bewoners het niet waard meer zijn een enorme toename is, komt van de boosdoeners toch bestaat die verbondenheid een soort, een vorm van van verbond wat de schepper had ge, ge, getekend, betekent al correctie vanaf de na de zonde, na de zon na de zonvloed waarbij geen vernietiging meer mogelijk is. Waarbij de schepper altijd, betekent zeerampin, de kracht van zeerampin altijd kan, als het zelfs verschrikkelijk is hier op aarde, dan toch wel, die geeft wel uh, op dat moment van de verschrikkelijke tijd, geeft ook toch dat licht Gaia, en dat licht Gaia is genoeg om, de klipot als het ware, te doen, afbleven en daardoor geen toestand komt meer, zoals so het in de zondevloed was, waar geen keer mogelijk was. De via, via, via de vier Via Nee, via de, dat komt via de, via, via de nee, alles komt via de, via van jesot van Zeranpien, want koef, wat is koef? Wat de koef waar het ligt, wat hij he zegt henk zegt alles via de koof de koof komt van wie van malchut en wij spreken van Pin. dus de yesod van zerenpin ze van de van de van Pin komt dan het licht ja het licht ga je dat het licht ga en die gaat, natuurlijk wat je had gezegd die gaat dan naar yesod van de van de malchut en wie is deze yesod van de malchut welke letter is dat shin dus die gaat penetreren. Dan is hij zuivert alles, precies. En alleen blijft alleen maar legitime, legitime. heeft alleen maar de legitieme kracht wordt gegeven, alleen aan die klipot, alleen wat alleen maar strikt noodzakelijk. Maar al die zondes worden dan als daardoor, door dat licht ga je worden dan gereinigd. Duidelijk? Ook een letters. Ja. Kijk. kijk. nou wat je precies hè? Kijk nou wat kijk. En en ja. En ja, kijk zie wat hij zegt. De kesh zegt Heel goed. De Zie het see dat. Kijk het Wie heeft je het jou geleerd? Eh uh, zie het. <laughs> kesh het. Zie je? het. De, kijk het woord kesh Kijk naar nou de vorige pagina. Pagina 11, de regel 32 van de linker kolom. Kijk naar nou het woord een woord voor regenboog. Kijk naar het woord. Dat heet drie uh, letters. Koef, Shin en Taf. Ja? Dat. Ja? Keshet. Dat yeah. koef. Yeah. Keshe. De, de pagina 11. De pagina 11, linker kolom, 32, nog twee woorden. Dan Keshet, dat is het de verbond. Verbond. Welke verbond is dat? Dat, met verbond, Kuf is, ja, Kuf is, eh, uh, uh, ten eerste, ten eerste is het, wat is dat, ten, ten eerste, is het, samen is het dan 600, wat hebben we, 2, 5, 600, ja, zoals het, dat staat ook in de zogel, zoals de jaren van Ach, Noach, hè, huh? 4, 800. 800, sorry, 800, precies, 800. Oké, okay, laten we het even nog even zitten, dan yeah? is nog niet. 800 betekent dan Bina. Tot de Bina al. Bina is 800. Bina is de achtste sfera van de Malkhut. Maar wat hij, wat hij, als Kuf, Shin en Taf. Kuf hebben we gezegd dat van Kuf worden legitiem de, de, uh, uh, uh, de klipot ontvangen. Yeah? Uh, Shin is dan de tweede bodem. En de Taf is de eerste bodem. En dat is de tweede bodem, betekent in het midden. Dus dat is iets wat, als het ware, en klipoot, ja, klipot als het ware, die shin, die doet al die jesot. Shin is jesot, ja, jesot, Die doet als het ware de klipoot neutraal. Die maakt uh, uh, ja, die, die tussen hen staat en die verbindt die dat in zichzelf. En, uh, het heilige. Uh, regeert als het ware. De shin, de tweede bodem weer. Oké, okay, dat is ook een interessante.